Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne en Rusland gaan weer met elkaar praten. Dat doen ze in Istanbul, in Turkije. Correspondent Christian Pouwen vertelt wat er op de vergaderagenda staat. Allereerst het uitwisselen van krijgsgevangenen, zoals ze al wel vaker doen. Ook wil Oekraïne praten over het terugkeren van gedeporteerde of zoals Oekraïne het ziet, gekidnapte Oekraïnse kinderen die in Rusland zitten. En als derde punt hebben ze een gesprek over of Zelensky en Poetin in uh, op terzijde tijd elkaar kunnen spreken om te gaan praten over een eventuele wapenstilstand. Er wordt trouwens niet veel van het gesprek tussen beide landen verwacht. Het prikken van een datum voor deze bijeenkomst was al een heel gedoe. Ga je op vakantie naar een land waarvoor je een visum nodig hebt? Let dan even goed op welke link je klikt. Volgens de Telegraaf maken oplichters op een slinkse manier gebruik van zoekresultaten op Google. Mensen zoeken bijvoorbeeld visum voor Engeland en klikken dan op de eerste pagina die ze te zien krijgen. Maar dat kan zomaar een website van oplichters zijn, zeggen deskundigen. Je moet dan veel te veel betalen voor een visum of je krijgt helemaal niets opgestuurd. Pakketbezorgers worden steeds vaker gebeten door agressieve honden. Bij DHL staat het zelfs bovenaan de lijst van bedrijfsongevallen en ook PostNL ziet een stijging. Per jaar zijn er meer dan 300 bijtincidenten waarbij bezorgers soms plastische chirurgie nodig hebben. En tandartsen en orthodontisten zijn boos en stappen naar de rechter. Volgens het Financieel Dagblad vinden ze hun vergoedingen te laag. De tandartstarieven dalen volgend jaar. Maar tandartsen zeggen dat de Nederlandse zorgautoriteit... die prijzen op basis van verkeerd onderzoek heeft vastgesteld. Vertelt deze FD-journalist. Je hebt tandartsenpraktijken in allerlei soorten en maten. Je hebt hele grote en hele kleintjes. En in dat kostprijsonderzoek wegen de kosten van grote praktijken zwaarder. Grote praktijken die kunnen bepaalde kosten natuurlijk over meer patiënten uitsmeren. Dus dat betekent dat kleine praktijken relatief duurder uit zijn. Maar die worden dus nu eigenlijk meegenomen in die lagere kosten van die grotere praktijken. Dus die zeggen, ja, zo, zo komen wij niet uit. Het is de derde keer dit jaar dat een zorgclub een zaak aanspant vanwege te lage tarieven. Heb ik het weer nog voor je, in het zuiden en zuidoosten kan een bui vallen. In de rest van het land vooral droog. De zon komt er af en toe ook bij en het wordt 21 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam... tussen Baren en Hilversum Noord, 4 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Roedevarensveen en Hoofddorp, 7 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Out. Can't try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 We put us all on She is leading on a dead plane.